Een reus zonder hart. Er was eens een koning die zeven zonen had. Op een goede dag riep hij ze bij zich. He, he, beste jongens. Ik begin al oud te worden. En ik zou jullie graag gelukkig getrouwd zien. Ik wil dat jullie de wereld in trekken om een vrouw te zoeken... die bij jullie past. Alleen, haal mijn jongste, jij moet achterblijven... Anders voel ik me zo alleen, hè? Zo echt eenzaam als iedereen weg is. De volgende morgen vertrokken de prinsen. Al na een paar weken kwamen ze in een land waar een machtige koning regeerde. En die koning had zeven aantrekkelijke ongetrouwde dochters. De prinsen hoefden er niet lang over na te denken. Ze gingen naar de koning en vroegen of ze met de prinsessen mochten trouwen. Daar vragen jullie me wat. Als ik ja zeg, ben ik in één klap zes dochters kwijt. Pardon, sire, Zeven. Wij willen ook graag uw jongste dochter meenemen. We hebben thuis nog een broer, ziet u. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, jullie zien er betrouwbaar uit. En mijn dochter zou ik vroeg of laat toch kwijtraken. Als ik nou ja zeg. We hadden we één grote familie. Uh, ja, ja, hoogheden, ik zeg ja. Dank u, dank u. Goh, dat ging veel makkelijker dan we ons voorgesteld hadden. Kom, we gaan het meteen aan de prinsessen vertellen. En zo konden de broers al spoedig naar huis terugkeren. Met de prinsessen. Maar onderweg kwamen ze voor grote problemen te staan, of liever gezegd, voor één groot probleem. Ze moesten langs een hoge, zwarte rots, waarin een schrik aanjagende reus woonde. Zodra de reus de jonge mensen in het oog kreeg, kwam hij naar buiten. Zo, ja, jullie willen mij passeren, dat is best. Maar het jongste prinsesje, dat toch geen begeleider heeft... ...moeten jullie bij mij achterlaten. Als jullie dat doen... ...zal ik je niks in de weg leggen, maar anders... De jongste prinses hier achterlaten, dat nooit. Wat moeten we halver dan zeggen? Oh nee, geen haar op een hoofd die daar aan denkt. Oh nee, ons zusje laten we niet zomaar achter. Kom. Natuurlijk niet. Kom, prinsen en prinsessen er ervandoor. En zo snel als jullie kunnen. Maar op dat moment maakte de reus met zijn geweldige grote handen een beweging, en het volgende ogenblik waren alle prinsen en prinsessen veranderd in stenen beelden. Alleen de jongste prinses was niet betoverd. Zij moest bij de reus in de grote rotswoning blijven, om hem gezelschap te houden. De oude koning en Halvor wachten intussen op de thuiskomst van de prinsen. Het is nu al een jaar geleden dat mijn broers de wereld in zijn getrokken, vader. En nog steeds hebben we niets van ze gehoord. Ja, jongen. Ik word met de dag bezachter. Nou, als ze tegen het invallen van de winter nog niet zijn, dan ga ik ze zoeken. Uh, uh, doe dat niet, hou maar. Anders raak ik jou misschien ook kwijt. Maar ik moet, vader. Met deze onzekerheid kan ik niet leven. Misschien hebben ze mijn hulp nodig. Toen de koude inviel, waren de broers nog niet teruggekeerd... En daarom trok de jongste koningszoon de wereld in om zijn broers te zoeken. Zoekend naar een plek om zijn paard te laten drinken, zag hij onderweg naast een beek een palen kronkelen. Hou ze, hij is bijna dood. Ik zal hem teruggooien in het water. Zo vis, nou rijd je het verder wel. Dank je, dank je, hm? jonge prins, nu je mijn leven gered hebt. Mag je mij roepen, als je mij nodig hebt. Ik zal eraan denken, Paling. Tot ziens. Alwar reed verder en kwam op een steenachtige hoogvlakte. Daar zag hij in de verte op een rotsblok een vleugellamme havik zitten. Die vogel kan van zwakte niet meer vliegen. Hij heeft vast honger geleden. In mijn rijstas heb ik nog een stuk brood. Ik zal hem dat voorzichtig voeren... Halwaar stopte de arme vogel kleine stukjes brood tussen zijn snavel. Het dier at alles dankbaar op en sloeg toen krachtig de vleugels uit. Veel dank, prins. Je hebt mijn leven gered. Als je ooit in nood bent, kom ik daar een waarschuwing aangevlogen. Weer trok de prins verder tot hij in een heel donker woud kwam met haast ondoordringbaar struikgewas. Opeens hoorde hij een klagelijk gejammer. Hij boog de takken uiteen... en vond daar een uitgemergelde wolf... die krachteloos op de grond lag. Ook over dit dier ontfermde de jongen zich. Het enige wat hij nog kon offeren was een paard. De wolf deed zich te goed aan het verse vlees. Al na een paar dagen het dier zijn oude kracht terug. Hij sprong overeind... en rekte zich uit. Oh, bedankt, prins. Je hebt mij van een wisse dood gered. Daarom ben ik nu... je trouwe dienaar. Door dat paardenvlees... bezit ik nu de kracht... van minstens twee paarden. Leg dus je zadel op mijn rug... en gaan we samen op zoek... naar je broers. Ik weet waar ze zijn. Houbaar... Zadelde de wolf, sprong op de smalle rug van het dier en daar gingen ze. In suizende vaart vlogen ze over stenen en riviertjes, dwars over de vlakte. In een omzien stonden ze voor de hoge zwarte rots van de reus. Dit is ons einddoel. In deze rots woont de reus die je broers en hun bruiden in steen veranderd heeft. Hij zal nu wel niet thuis zijn. Maar de jongste prinses die hij gevangen houdt, wel. Dank je, Wolf. Ik ga eens een kijkje nemen. Oh, wat een grote zalen. Het is geloof ik een heel groot onderaards paleis. In de dertiende zaal vond Halboar wat hij zocht. Langs de wanden stonden de zes stenen beelden van zijn ongelukkige broers... ...en er tegenover stonden de beelden van hun bruiden. Plotseling stond Halwaar voor een mooi meisje. Mooi en teer als een jasmijnbloesem. Ze huilde en huilde. Halwaar oh. oh. kon zijn ogen niet van haar afhouden. Niet huilen, lief meisje. Ik ben je zo ver weg dat de je nooit meer vinden kan... Zusjes, die stenen beelden daar, toch niet in de steek laten. Stil, luister, de reus, ik hoor hem thuiskomen. Ga verdwijnen. Oh nee, zonder jou verzet ik geen voet. En haalbaar trok zijn zwaard. Niet doen, niet doen. Deze boze reus kun je niet overwinnen. Hij is onkwetsbaar, want hij heeft geen hart. Ik zal je vlug verbergen. Daar, in de schoorsteen. Wees heel stil. Ja, goed, maar vraag de reus waar hij zijn hart verborgen heeft. Ja, ja, vlug, vlug. Uh, uh, Dag, kleine prinses. <lacht> ja, ruik ik het goed? Ruik ik mensenvlees? <lacht> Wie is hier binnen, prinses? Ja. Uh. Wie zou hier geweest kunnen zijn? Ach ja, vanmorgen vloog hier een raaf over. Hij liet een paar mensenbeenderen in de schoorsteen vallen. Ik heb ze al opgeruimd, maar misschien is er wel iets van die geur blijven hangen. Gerustgesteld begon de reus aan zijn maaltijd. Daarna viel hij in slaap. En de volgende morgen aan het ontbijt. Goedemorgen, reus. Goedemorgen, kleine prinses. Hm. U heeft zeker een slechte droom gehad. De hele nacht hoorde ik u zuchten en kreunen over iemand die uw hart gestolen had. Mijn hart. Mijn hart kan niemand stelen. Dat is goed verstopt. Gelukkig maar. Ik zou het vreselijk vinden als iemand uw hart stal, Lieve Reus, ligt het echt goed verstopt? Vertel het mij alsjeblieft. Anders maak ik mij ongerust. Oh, ik zie dat je echt bezorgd bent. En op me geeft. Daarom zal ik je de plek noemen. Waar mijn hart verborgen ligt. Verder dan negen berggluggen. In zuidelijke richting ligt een groot blauw meer. Daar Ligt een eiland met een mooie kerk. In die kerk is een bron ontsprongen waarin een eend zwemt. En in dat eendje bevindt zich een ei en daarin is mijn hart verborgen. Oh, wat jammer dat het zo ver is. Ik had zo graag elke dag bloemen naar de bron gebracht. Toen de reus de deur uit was gegaan voor zijn morgenwandeling, kwam Halwar tevoorschijn. Hij riep de wolf, die trouw in het bos had gewacht, zadelde het dier en vloog als een pijl uit een boog in de richting die de reus had aangeduid. Ja, wolf, dit is het meer waar de reus over sprak. Nu moeten we naar het eiland zwemmen. Op het eiland vond hij al gouden de kerk en hij was niet verbaasd dat daar in de kerk een bron was waar een witte eend in zwom. Maar toen hij het dier wilde pakken, vloog het dier op, het meer tegemoet. Oh, help! Wat moet ik nou toch? Op dat moment kwam er uit een donkere wolk een grote haven gedoken. Het dier stortte zich op de eend. Hé, hey, dat moet die vogel zijn die ik geholpen heb. Maar de eend was zo geschrokken dat ze haar ei pardoes in het meer liet vallen. En daar zwom barempel de paling, die de prins bij de beek had gevonden. De paling greep het ei en gaf het triomfantelijk aan de prins. Druk het ei kapot, Alvar, snel! Alvar deed wat de wolf zei en drukte het ei met zijn handen kapot. Op dat moment werd het hele land in diepe duister gehuld. Door de bergen dreunden donderslagen en de grond trilde onder hun voeten. Kijk, wolf! ...aan de horizon. Tien, elf, twaalf felle blikselstaten hebben geteld. Nu is de reus tot stof vergaan. Je broers en hun bruiden zijn bevrijd. Klim vlug, brug. We moeten zo spoedig mogelijk naar je prinses. En in een oogwenk overbrugden de jonge prins en de wolf de afstand. En ja hoor, daar stonden ze al te wachten. De zes broers... ...en hun bruidjes. Maar het gelukkigst van allen... ...was toch het prinsesje... ...toen alwaar haar in zijn armen sloot.